Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 53, opgenomen op 1 oktober 2012. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Goed, met jou? Ja, helemaal goed. Mooi. En hey, uh, is er deze week uh, überhaupt iets waar we over kunnen praten? Want dit zijn volgens mij de saaiste weken per jaar als het gaat om het nieuws uit de tabletwereld. Ah, het saaiste week liggen ergens juli-augustus meestal. Maar, uh, dit jaar niet toch? Wat hebben we gehad in juli en augustus vrij weinig toch? Weet ik niet. Ik heb een Galaxy Note lancering, mij. Oké, okay. ja, ik heb het gevoel dat dit, uh, deze line-up die je hebt gemaakt voor vandaag is volgens mij de saaiste ever. Nou, hij is wel heel uh, mager inderdaad. <laughs> maar er is afgelopen week echt heel weinig gebeurd. We hebben. Voornamelijk ons gefocust op uh, het afronden van een aantal reviews en, en jij met je close-ups van de Galaxy Note 10.1. Mm -hmm. Wat weggeefacties, wat, wat accessoires, daar hebben wij onze content vandaan gehaald. Maar echt qua nieuws is er, is er redelijk wat bevestigd, zeg maar, maar de dingen die we al wisten en, en wat updates. Maar voor de rest weinig, uh, weinig heel boeiend, zeg maar, helaas. Nou ja, na deze prima introductie van de tabletnieuws deze week, <laughs> kan je hem nu of uitdrukken of toch nog verder luisteren. Want er zijn natuurlijk wel altijd wat kleine Android nieuwtjes. En waarom de nieuwtjes over Jelly Bean. Naar welke tablet komt het wanneer? En welke tablet is het afgelopen week gelanceerd? En het zijn er maar liefst weer drie die op het lijstje staan. Waarvan de twee, zover ik weet, nog geen Jelly Bean hebben. Nee, ja nou goed, de Transformer, de eerste Transformer... TF201, dus de Transform Prime, die uh, heeft hem binnen. Okay. En die hebben alle Nederlandse gebruikers uh, inmiddels binnen. En uh, de eerste ervaringen die ik dan uh, te horen heb gekregen via comments en Facebook zijn uh, redelijk positief. Um, op opvallend vond ik dat de Flash uh, ondersteuning nog steeds aanwezig was. Maar dat is denk ik omdat je van Android 4.0 naar Jellybean gaat en laten ze erop staan denk ik. Ja, volgens kant. mij is dat inderdaad de, de, de regel zeg maar eventjes nog. Oké. Okay. Dus... Dus een Nexus 7 waar het nooit op heeft gezeten, komt het ook niet op. Maar op een tablet die je eventueel hebt gekocht omdat die Flash ondersteuning heeft... die kunnen ze dus nu niet zomaar uh, onder je weg trekken. Dat is volgens mij een beetje het idee. Al is precies het wel maar. zo dat er geen updates meer zijn en zo. Nee, precies, maar ik vond het vreemd omdat uh, Asus... Uh, die heeft natuurlijk via diverse kanalen gecommuniceerd dat er een update kwam. En die liet daarin weten van... je hoeft niet te updaten, want hou er rekening mee... Flash ondersteuning komt te vervallen... Dus daarom vond ik vreemd dat het er nog op zat. Maar goed, uh, dat is alleen maar goed voor diegenen die het niet uh, zonder flash kunnen. Ja, interessant. Ja, ja. Um, dus de Transformer Prime, uh, helemaal top. Die uh, wordt inmiddels geüpdatet uh, bij veel mensen. De eerst van Iconia Tab A700 is, uh, sinds vrijdag was het volgens mij, uh, in Duitsland uh, um, kan die de update verwachten. Dus alleen de Duitse modellen, en aangezien veel Nederlanders... Um, een Duits model gekocht hebben, want we hebben hier een aantal shops die ook Duitse modellen aanbieden. Overigens, een van die shops, T-Online is dat volgens mij. Ik weet niet of dat een, een onderdeel is van T-Mobile. Ja, volgens mij wel toch, Het lijkt er wel op in ieder geval qua kleuren. Het lijkt er heel erg op, maar de, die shop is inmiddels om, om onbekende redenen in één keer offline gehaald, dus die bestaat niet meer. Oh. Dus uh, daar kun je ook niet meer kopen. Dat was een van de shops waar je oh. Duitse modellen kon kopen. Succes met die garantie. Tegen, precies, tegen een hele goedkope prijs ook. Um, maar helaas, die is dus weg. Um, dus Duitse modellen krijgen de update nu. Nederlands model heb ik nog niks van gehoord. En jij hebt er ook eentje liggen. En volgens mij heb je ook nog geen update ontvangen. Ja, ik heb vanochtend nog gekeken. Maar helaas, vind ik dat. Als... Nou goed. Die, die zal waarschijnlijk binnen nu in een week toch wel moeten komen, zou je zeggen. En dan hebben we nog een laatste model. Dat is de Transformer Pad Infinity TS-700. Ja. Die heb jij ook liggen. Um, die zou ook deze week, of eigenlijk vorige week, de update moeten, gekregen moeten hebben. Maar die is vertraagd door een of andere bug met het keyboard, was het volgens mij. Dus daar uh, moeten we nog even op wachten. Ik hoop dat die deze week komt. Maar goed, uh, de Jellybean uitrol, daar komt wat tempo in. En, uh... Zeker voor de, Asus, uh, of hoe noem je dat? de Acer 700, de Iconia Tab, ben ik mm -hmm. erg benieuwd uh, hoeveel Project Butter een verschil maakt. Uh, mm -hmm. Waar ik bij de Infinity nou niet echt vind dat die langzaam is ofzo. Vind mm -hmm. ik dat bij de a 700 namelijk wel. Okay. Um, en dat kan dus misschien te maken hebben met hè, die, die, die groot aantal pixels wat ge, uh, gepushed moet worden. Ja, want de A510 uh, vond je redelijk soepel, toch? Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, uh, en hier, uh, ja, niet echt. Nu moet ik ook zeggen dat ik niet superveel mee heb gedaan, want uh, ik vind het heel erg zonde om nu mijn tijd uh, te, te voldoen aan een tablet die over een paar dagen een update krijgt en... Dus alle indrukken die ik heb. En, en stukjes die ik eventueel al geschreven of gefilmd heb. dat ik die dan eigenlijk overnieuw zou moeten doen. Dus daar wacht ik nog even mee. Het, uh, ik heb eigenlijk alleen maar. Uh, Monopoly uh, gespeeld. Uh, op het ding. <laughs> die, zit, uh, die wordt meegeleverd. En, uh... Oh ja. ja. Wat zei je? Wat een LOL wordt er meegeleverd, het spelletje. Ja, ja. En Real Racing ja. HD 2 ook. Van, uh, die ik eigenlijk alleen maar van de iPad kende. Uh, okay. Maar uh, ook opvallend, is werkt van Gemeter. In ieder geval um, heel langzaam met allemaal schokkeren en zo in het menu. Nu heb ik hem wel een keer gereboot en toen ging het soepeler. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat, uh, dat je het tablet moet rebooten voordat je een, een race-spelletje kan spelen die standaard wordt meegeleverd. Dus uh, zeker de, in dat opzicht ben ik erg benieuwd naar uh, de Jelly Bean-update. Al moet ik ook een klein beetje zeggen dat ik me hard vasthoud. Omdat volgens mij bij de vorige 7 of Acer 700-update. ...naar uh, Android 4.0, denk ik dan. Wat was dat dan? Nee, die zat er standaard op. Er was toch een... Dat was een tussentijdse update, inderdaad. Daar waren veel problemen mee. Ja, daar waren superveel problemen mee. Dus ik hoop dat dat uh, met uh, de Jellybean-situatie niet zo is. wordt want... die van jou ook warm? Uh, weet niet, ik heb hem niet lang genoeg gebruikt. Oké. Okay. Dat was een van de punten die men benoemde. Ja, nu zeg ik dat wel. Hij was een beetje warm toen ik een tijdje lang... Uh, uh, ...hoe noem je dat? Monopoly had gespeeld... Um, ja, dat is leuk hoor, ik het wel verloren, ja. maar um, ja, ik weet niet, volgens mij valt het allemaal wel reuze mee, want ook de achterkant is van een soort plastic, met een soort leerstructuur, hè? want het is eigenlijk gewoon de dus A15, qua uiterlijk, en um, dat is nou niet echt per se een, uh, hoe noem je dat, een materiaal dat echt ook heet aanvoelt, niet zoals bijvoorbeeld aluminium warm kan aan, uh, heet ja, kan voelen, zeg maar. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, twee tablets op de lijst uh, die deze week hopelijk een update krijgen... ...en twee die hier uh, op tafel liggen. Dus dat zou uh, erg leuk zijn om, uh, om daar wat meer mee te doen. Um, dus uh, laten we erop open. Ja, oké. Okay. Heb je nog meer liggen? <laughs> uh, even denken. Ja, de nood dan, hè? Oh, de nood die meteen nou, die, die zal nog geen Jelly Bean krijgen. En de week. 300, die heeft al uh, Jelly Bean... Oké, okay. nou goed, leuk. Oké, okay. dan een gerucht over ja. Nexus tablets. Tell me more. Ja, het blijft een gerucht. Het was niet een gerucht wat ik geloofde, want uh, het, het, het mooie was, uh, het komt van Digitimes en dan, dan weet je eigenlijk ja, meestal wel voldoende. Um, maar het mooie was, het gerucht, uh, het bericht dat het gerucht ontkend werd, verscheen voordat het gerucht verscheen. Het was in hun tijdlijn terug te zien van geplaatste berichten, zeg maar. Dus dat vond ik wel heel apart. <laughs> um, maar Aegis ontkende dus, zeg maar, op de 27ste... dat er een 99 dollar Nexus tablet in ontwikkeling was. En op de 28ste verscheen het bericht... Aegis heeft een 99 dollar Nexus tablet in ontwikkeling. Ah, linkbaiting gone bad. Precies. Maar ik vond het wel interessant om, dan, om daar uh, over te schrijven... omdat van... Ja, Omdat je wel wat had... Link weet kon gebruiken. Ja, dat sowieso. Maar nee, dat doe ik niet. Meer, want zoveel wordt er niet gelinkt helaas. Maar uh, zou, Google, zou de Google aan Asus dat kunnen gaan doen? Ook een 99 dollar tablet in, uh, in de markt zetten. Een Nexus tablet. En denk dan aan een Nexus tablet met een dual core processor. Een normaal LCD display. Geen camera aan de voorzijde. Uh, een, een kleinere batterij. Nope. Nee, denk je niet? Nee, Nee, eh, dat denk ik niet. Uh, kijk, uh, als we het hebben over gesubsidieerde tablets... dan is natuurlijk uh, zeker uh, Amazon een prima voorbeeld om naar te kijken... naar wat mogelijk is om tablets met een subsidie op de markt te brengen. Uh -huh. En ook daar zie ik dat niet gebeuren. En ik denk dat er toch uh, nog steeds een device is, hè? een tablet... of het nou een 17 inch uh, of een 13 inch is, dat gewoon in... Het overgrote deel van de perceptie nog een luxe apparaat is. Op het ja. moment dat je zo'n luxe apparaat uh, een hele basis Spartaanse uitrusting geeft. Dan wordt het denk ik een, een apparaat wat niet echt met de verwachtingen strookt. En ik denk dat het, als het om een Nexus tablet gaat. Hè, ik zeg niet dat het niet mogelijk is om een 99 dollar tablet te maken. Maar ik denk dat om het om een Nexus tablet gaat. Dat dat Google uh, te veel zou kosten zeg maar qua uh, ...reputatie van de Nexus-lijn. De Nexus-lijn ja, is dat uh, dat op dit moment... ...denk ik vrij belangrijk... ...als het gaat uh, als moniker... Hè, ...als toevoeging van... Uh, Referentie. Ja. ja, nou ja, goed. Als er Nexus bij staat... ...dan weet je in ieder geval ongeveer wat je koopt. Namelijk de ervaring, zeg maar... ...die je koopt bij Apple... ...dat is altijd duidelijk, hè, want je koopt een Apple-device... Bij, bij Android is het nog wat lastiger. Tenzij de Nexus bij staat. Want dan weet je welke ervaring je koopt namelijk. De, de, de stock Android ervaring. Eentje die gecheckt en gecontroleerd is. En zelfs ontwikkeld is samen met Google. Zodat hmm. de ervaring uh, die ze willen leveren uh, er komt. Dus misschien bedenken ze een andere term voor een 99 dollar versie. Um, ik denk dat ik het gewoon niet zie gebeuren dit. Oké. Okay. Nou goed, wat ik dacht is dat, oké, okay, 250 euro, we praten even over Nederlandse prijzen, wat inmiddels dus met 21% btw ook hoger is. Maar 250 euro is nog steeds redelijk wat geld. Zeker als jij Zeker. Een, gewoon, gewoon een tablet wil kopen om, om een spelletje te spelen, een e-boekje te lezen en wat te browsen. Maar het is wel um, een luxe apparaat weet je ervoor terug. Absoluut. Maar, um, we, we, we hebben het er vaker over gehad, de meeste tablets worden nog steeds verkocht in het... 100 tot 200 euro segment. En daar profiteert met name een, een Jarvik en een Archos heel erg van. Uh, die, die, die, die lanceren overdreven gezegd honderden modellen per jaar. Um, maar die verkopen toch wel. Er zijn zoveel mensen die gaan even naar de media markt. Ja, ik moet een tablet hebben want uh, mijn vrouw wil uh, spelletjes spelen. Nou, dan koop ik een tablet van 100 euro. Ligt daar geen hele grote markt voor, uh, voor Google? Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh... Die conclusie dat de meeste tablets in de 100 euro range, 100, 150, 100, 200 euro range verkocht worden, dat um, weet ik niet of dat echt waar is, zeg maar. Uh -huh. uh, dat komt niet omdat ik er gewoon niet echt naar gekeken heb, hoor. Maar um, ja, daar ligt dus markt. Ik denk dan dat het zo is dat je dan ook met een andere verwachting een tablet koopt. En volgens mij heb ik jij ja dat ook wel eens eerder horen zeggen... En ik denk dat dat dan belangrijk is om, om mee te nemen. En dat strookt dus niet met de Nexus-verwachting. Uh, dat is denk ik de belangrijkste reden, dat ze die naam niet af willen doen. Dat daar mark markt ligt, um, ja, ik geloof dat wel... Ik denk dat het ook een probleem is voor Android, dat daar mark markt ligt. Want um, ik denk dat er ook een hoop mensen zijn die hun eerste aanschaf doen... dan in zo'n segment en een dergelijke ervaring krijgen, hè, gekocht hebben die nou niet per se uitnodigt om de volgende 500 euro die besteedbaar is, uh, aan te geven aan een higher-end uh, Android-tablet. Maar in sommige situaties misschien wel. Ik denk ook dat het in een bepaald deel van de gevallen ook wel tegen kan werken voor Android en het android uh, de, de Android-reputatie, zeg maar. Zeker omdat er heel vaak geen Google Play-stores en shit bij nee, zitten. Nee, precies. Maar dan is het toch juist goed als Google daarin staat... en laat zien dat het ook voor 100 euro redelijk oké okay kan... dat het in ieder geval super loopt. Ja, daarom... Want, dat, want wat jij zegt, mensen die nou een 150 euro Jarvik kopen... en dan heb ik het niet over de modellen van nu... maar de modellen die jij bijvoorbeeld gereviewd hebt vorig jaar... of begin dit jaar... Uh, die, waren, ja, die waren gewoon niet denderend, de meeste. En dan, dan kijken we naar display en, en de prestaties... en dat je geen Google Play Store krijgt. Dat zijn toch wel de minimale dingen die je kunt verwachten. Ja, dus ik blijf als consument het zien. ziet van... Uh, ik ga niet nou nog eens 500 euro uitgeven voor een beter geval... want deze vind ik al niet goed. Ja, dat is wat ik bedoel. Kijk, en, voilà. en, en wat je zegt, hè, misschien het goede voorbeeld geven in het lage segment... dat zou eventueel wel kunnen, maar ik zie dat dat niet gebeuren... onder de Nexus-vlag, uh, nee, zeg zes, maar. Zes. Uh, en dan nog, hoor, denk ik... dat het voor 99 dollar gewoon... een heel lastig verhaal wordt om überhaupt... een redelijke ervaring te bieden. Nu kan het zo zijn dat Jelly Bean... en Project Butter... Um, voor Dual Core... En, en dat soort dingen, want Dual Core... boeit me allemaal geen fuck hoe het allemaal heet. Als het maar gewoon een goede ervaring is. Ja. Maar, uh, ja, Google... Uh, heeft met Android... een paar keuzes gemaakt... Die gewoon toch een, een stukje kracht uh, vragen. Want bijvoorbeeld zo'n Google Now, hè, wat een belangrijke nieuwe functie is. Die werkt voor een groot deel op de achtergrond. Uh, qua waarschuwingen en leren over je en zo. Ik weet niet of dat nou echt kan als je een, een device hebt met weinig RAM. Want RAM is ook niet het goedkoopste onderdeel. En we, weinig processorkracht. Dus hoeveel uh, ga je dan inleveren op je... ...unique selling points zeg maar, van je operating system. En denk ook aan het multitasken... ...wat ik nog steeds niet per se de multitasken Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen zeg maar, om het echt multitasken te noemen... ...wat ik op Android uh, meemaak. Maar uh, ook daar zijn keuzes in gemaakt die, die, die, die, die gehouden moeten worden. Overigens een keuze wat bijvoorbeeld Apple nu bijt. Zeg maar, hè? In 2010 is er de keuze gemaakt om uh, de eerste moderne tablet... ...op de markt te brengen, namelijk de iPad 1. Uh -huh. uh, en dat moest ook voor een prijs uh, gebeuren dat interessant was. Overigens dachten we, tot de announcement, hè, dachten we allemaal nog... ...nou, dat wordt wel een apparaat van 1000 euro. Want er gingen al, zat geruchten over de iPad, zeg maar. Uh -huh. uh, en dat was zo'n 500 euro. En dat kwam uh -huh. omdat uh, ze natuurlijk de prijzen redelijk laag moesten houden... ...dus minder RAM en meer RAM kostte ook meer batterij... ...en ze wouden een goede batterijleven bieden... En op dat moment was iOS, uh, de keuzes die daarin werden gemaakt, waren nog zo dat je nooit geen twee apps tegelijk open moest houden. Want dat kon namelijk niet in OS, hè. Die werden toch altijd, was dan gepauseerd, zeg maar. Weet ja, je nog uh, ja. hoe dat zat in, in vroegere iOS? Ja. Uh, dus dat, dat was dus niet echt nodig. En hetzelfde geldt. Uh, voor de multitaskingen die ze nu wel kunnen doen. Uh, het uh, downloaden van podcasts op de achtergrond. Uh, push notificaties voor e-mail. App Store updates. Dat soort dingen kost allemaal geheugen aan de achterkant. op het moment dat je het niet gebruikt. Nou, en daarom kan die nieuwe iPad. of die oude iPad, sorry. die iPad 1. die draait dus nu niet meer iOS 6. Want dat zijn. dat zijn beperkingen van de keuzes. die toen in 2010 gemaakt zijn. Dat is dus niet uh, een resultaat van dat Apple nu gierig is en dat je, wil dat je moet updaten. Maar dat zijn gewoon de beperkingen van de keuzes die toen gemaakt zijn. En op dezelfde manier wordt Android dus ook beperkt door de keuzes die gemaakt zijn. Tuurlijk, dus ik denk dat door de sommige fabrikanten wel overdreven wordt. Dat veel te snel gezegd wordt, oké okay, de hardware trekt het niet. Ik kan niet geloven bijvoorbeeld dat een uh, eerste generatie van vorig jaar, transformer, iPad transformer, dat dat niet zou trekken. Oh, oh, ja, ja, dat, dat, dat weet ik ook niet, hoor, of dat zo is. Ik wou alleen nog heel eventjes voor de duidelijkheid zeggen... dat het niet helemaal mijn eigen uh, geniale in, in, weer ingave was... maar dat ik dat had, uh, heb gelezen bij Marco Arment. Zo, dan hebben we de bronvermelding achter de rug. Uh, wat je zegt over wat meer recente tellen. De, de, de iPad 1 is al 19 maanden niet meer te kopen, hè. Dus uh -huh. dat is wel een ander verhaal, zeg maar, wat mij betreft. Uh, al ja. oh, had ik ook nog... Uh, graag gezien dat die keuzes nu niet deze beperking zouden opleggen... maar oh wel, um, over meer recente tablets... ja, dan uh, kom je dus toch inderdaad met de, uh, de observatie... dat het misschien toch wat te snel gaat... Hè? dat ze te snel grijpen naar het excuus van dit kan niet op, ons, uh, op onze tablet... terwijl dat wel de afspraak was... 18 maanden uh, ondersteuning voor nieuwe OS-updates... Als je, als je de Play Store wil uh, voeren... En volgens mij moet je daarvoor weer lid zijn van de Open Handset Alliance. Al is dat toen met die laatste tablet van Point of View of zo is dat opeens wat onduidelijker geworden. Nee. Maar uh, volgens mij was een van de voorwaarden ook dat je 18 maanden productondersteuning geeft als het gaat om operating system. En ja, dat doet een Samsung er ook niet. Nee, precies. En dat is dus, uh, dat is dus een probleem. En, en, en, en, kijk, het is natuurlijk logisch hè, dat het voor Google veel lastiger is om de verwachtingen te managen. Of het nou gaat om de stock Android ervaring of een DutchWiz Android ervaring of een non-approved uh, Google Android ervaring. Uh, ja. Waar we dus net ook over hadden over die budget tablets. Dat is gewoon een probleem van, van Google wat ze hebben met Android. Dat De verwachtingen van de ervaring die je koopt, dan grijp ik toch weer even naar dat verschrikkelijke woord, zeg maar. Uh, ...lastig te managen zijn... ...en dat is dus lastig voor... ...de, de reputatie zeg maar, van, je, van, van je product. Ja. Oké. Okay. Agree. tien in heb je nog ja, op de lijst. Precies, want er is... Uh, ...dat is niet echt een gerucht van, van afgelopen week... ...dat is meer iets wat ik... Uh, wat, we, ...wat we eigenlijk vlak na de lancering... ...van de Nexus 7... Uh, ...voorbij zijn gekomen... ...dat er dus een tien inch variant op de planning zou staan... En als ik jouw verhaal een beetje volg, dan, dan lijkt dat waarschijnlijker, toch? Ja, in het kader van wat we net hebben besproken, lijkt me dat inderdaad logischer dat dat mogelijk is. Uh, maar nog minder logisch dat die 99 dollar zou gaan kosten. Oh, maar, nee, absoluut Nee, nee, precies. Maar een 10-inch tablet, ja, ik, ik denk dat dat toch op een gegeven moment, uh, <coughs> ja, dat, dat Google daar wel in de, hun Nexus-lijn wel een keer iets wil bieden. Want ze hebben nou 7 inch gekozen omdat dat segment eigenlijk nog vrij klein was. En wat daarin aangeboden werd, was nog vrij duur. Uh, is het 10 inch segment niet al veel verder ontwikkeld dat daar Google eigenlijk niet meer tussen hoeft te komen? Dat fabrikanten zelf wel richting die prijsklasse gaan? Ja. Um... Ja, wat je zegt klopt allemaal wel. Ik denk ook dat het heel erg meespeelde dat 7 inch gewoon niet een Apple product in die markt had. Dus dat het mm -hmm. gewoon heel makkelijk is om in ieder geval die vergelijking en concurrentie in eerste instantie te ontlopen. Um, wat je zegt over 10 instablets, daar zijn er al een hele zooi. Mm -hmm. um, maar er is er nog steeds niet eentje die er echt heel duidelijk met kop en schouders bovenuit steekt. Hè, die duidelijk het referentiepunt is. Omdat ze allemaal hun eigen kuren hebben. En zelfs al hebben ze misschien niet uh, allemaal qua ervaring kuren... dan hebben ze weer kuren met beschikbaarheid. Hè? Dus schaalgrootte waarop die dingen beschikbaar zijn... of prijs of customer service. Of, hè? Dus uh, er is toch niet echt een superduidelijke tablet... die, die, die, die de aangewezen Nexus is. Hè? De beste versie mogelijk. En uh, Google heeft het natuurlijk ook geprobeerd... vanaf het allereerste begin... Uh, door gewoon smartphones en tablets te laten ontwikkelen door uh, de fabrikanten in de hoop dat er dus een, een Nexus uit zou komen. Hè? Een, een, een met kop en schouders de bovenuitstekende versie. En dat, dat is, heeft te lang geduurd en toen zijn ze zelf met Nexus gekomen. Nu zou je kunnen redeneren dat de S3 op dit moment qua smartphone de Nexus is. Hè? Degene die er het meest bovenuitsteekt. steekt. Uh, en die heeft de echte Nexus, <laughs> ik weet dat het lastig is... maar Nexus betekent dus hè, degene die eruit steekt de beste versie, denk ik... Uh, die heeft dus de Galaxy Nexus misschien wat verdreven... maar qua tablets blijven dus nog lastig... terwijl de 7-inch versie en zeker nog... misschien zelfs wel als je zegt wat is de, de andere tablet die zonder al te veel slagen om de arm de beste tablet is... is denk ik van bijna iedere techblogger, reviewer en hobbyist... die veel van dit soort bende leest... Het antwoord, ja, dan is het de nekste 7. En dan is dat dus voor het 7-inch segment en het 10-inch segment. En in dat 10-inch segment zit dus veel meer marge, veel meer mogelijkheden... als het gaat om het te combineren met een keyboard dock en dat soort dingen. Hè. Dus ook die accessoire aanbod en dat soort dingen... die is op de 10-inch markt, denk ik, uh, belangrijker, groter. Maar daar is, is dat dus nog niet. Dus ik denk dat Google daar wel een keer wel wat wil gaan doen, ja. Ja, oké. Okay. Wat me trouwens wel opvalt is... de is de beschikbaarheid van de Nexus 7, want dat ding um, is nog steeds niet volop in Nederland te kopen. Wat heel in, in, in Europa. Helemaal trouwens. Want uh, volgens hm. mij is hij in de VS gewoon redelijk op voorraad in de Play Store. Je, kunt, je kan hem in Nederland niet via de Play Store kopen. Dus uh, je bent afhankelijk van winkels die hem inkopen, als een BCC Media Markt. Maar die is inderdaad uh, één dag op voorraad geweest, daarna één dag bij, bij uh, Cool Blue. En het was je uitverkocht en daarna anderhalve dag bij de BCC. En het was je uitverkocht en nou is hij nergens meer te vinden. En uh, er is heel veel vraag naar. Tenminste, ik, ik krijg continu vragen van mensen. Waar kan ik dat ding, ding nou kopen? Het is natuurlijk heel slecht gesteld. Maar Juist omdat wie... het de makkelijkste aan te raden tablet is. Hè? Precies. Maar wie is dat dan? Is dat dan ACES die de distributie verzorgt? Is dat Google? Of zijn die winkels op zichzelf aangewezen om de tablet via Amerika te bestellen of zo? Nee, ik denk uh, dat het probleem is uh, wat ik dus net ook even aanstipte. Uh, het schaalprobleem. We zien, uh, als je kijkt naar smartphones en tablets overigens... Uh, en dan hebben we dus Android en iOS over... de enige twee bedrijven die echt uh, geld verdienen... zijn Apple en Samsung. Het komt omdat ze die dingen op schaal kunnen maken. Ze hebben de verkoopkanalen en ze hebben de capaciteit... om de schermen, de RAM en alles... en dat allemaal in elkaar te schroeven op een redelijk niveau. Um, dat, dat mis je dus bij... Uh, Asus uh, en, en andere fabrikanten. Uh, we zien bijvoorbeeld de HTC die een klein beetje winst maakt... maar omdat die veel hogere uh, marges hebben op hun, op, hun, op hun spulletjes. Als je kijkt naar de prijzen van de One X... Uh, de smartphones zijn dat dan, hè? of de, de aangekondigde uh, hoe noem je dat? Windows 8 smartphones... dan zie je dat die gewoon heel duur zijn... omdat ze dus kennelijk ergens hun geld moeten pakken... en dat dus mm -hmm. niet kunnen op schaal. Uh, en daardoor de marges wat hoger doen... Uh, zie je dat het dus met andere fabrikanten... gewoon de capaciteiten niet is. En dat is denk ik iets waar Google de fout in is gegaan. Uh, Door is het. <coughs> Ja, want okay. uh, ze hebben gewoon een weglopend succes... qua reviews op hun, op hun hand. Maar ze hebben niet de mogelijkheid... om die mensen de, de, de spul te verkopen. In veel gevallen. Hè, we hebben het in dit geval over Europa. Wie weet is het in Amerika een stuk beter gesteld. Maar, hallo, wij zijn ook belangrijk. Ja. Uh, en dat is dan een probleem en daarom zie ik het ook veel logischer dat het 10 inch Nexus device, ik denk dat je er geld op kan zetten dat het een Samsung apparaat wordt. Ja, aan de andere kant hoor je ook weer heel veel mensen zeggen, dat, dat, dat, dat zei je van de week tegen mij, van uh, nou Samsung houdt er niet heel veel klanten meer over als we het zo'n beetje op Tablets Magazine lezen. Want uh, er zijn heel veel mensen die zeggen van de laatste keer Samsung geweest. Of de laatste keer een Aces geweest, ook uh, mensen die dat zeggen trouwens. Maar uh, <kijf>, ja. Heel veel mensen die zeggen van nou uh, die ondersteuning is niks, de klantenservice is niks. En dan uh, vooral even nou over Samsung hebben dan. Dat dat gewoon die jellybean updates en de, sowieso de ice cream sandwich updates die nog steeds niet uitgerold zijn. Zoveel mensen die erover klagen. Um, ja ik kan me voorstellen dat dat misschien zelfs wel tegen Google werkt om nou weer met Samsung aan een tablet te gaan beginnen. Ja, en daarbij wil Samsung dat zelf wel. Ik denk het wel. Uh, ik denk dat je daar in principe gewoon een goed punt aan, aan stipt. Uh, dat er altijd problemen zijn met Android. Dat het heel lastig is omdat het zo'n groot e ecosysteem is. Dus dat er altijd wel negatieve punten zijn. Mm -hmm. uh, als het gaat om uh, reputatie zeg maar. denk ik dat de Nexus. Hè, de Nexus toevoering. Dus dit is het Google device gemaakt door Samsung. Net zoals de Nexus 7 in onze beleving ook het Google device is gemaakt door Asus. En ja. niet het Asus device in samenwerking met Google. Dus andersom zeg maar. Dat het Nexus, het monniker, dat is dus die toevoeging, dat daar een stukje van die reputatie opgevangen kan worden. Dus daarom zie ik het nog steeds wel als, als, als, als, als goede mogelijkheid. En ik denk ook zeker dat Samsung echt wel een Nexus device wil uitbrengen in, in deze markt samen met Google. Al heb je wel kans dat het de laatste um, echte big push is van Samsung. Als deze dan, dan geen succes zou worden. En nu komen we natuurlijk in. Uh, speculatie over geruchten uh, die we zelf verzonnen hebben. Dus nu wordt het uh, sowieso een heel erg wazig verhaal. Maar ik denk dan wel dat als Samsung een Nexus 10 uitbrengt. en dat wordt geen weglopend succes. dat het dan ook de laatste push is van Samsung op Android. en dat we dan steeds meer uh, teasen. En dat soort dingen die er vorige week ook nieuws over uit is gekomen. Hè? Over dat, dat er meer beschikbaar wordt en dat. Uh, dat Samsung daar dan steeds ook mee bezig is. Uh, het eigen ecosysteem. Het eigen OS van, van Samsung. Waar we in de voorgaande podcast al regelmatig over gehad hebben. Ait. Oké, okay, nou goed. Dat, uh, dat gaan we nog wel zien. Uh, ik ben benieuwd. Uh, ik wacht hem overigens wel voor de feestdagen nog. Hoor. Dat, uh, ik denk niet dat Google daarmee uh, wacht dan tot 6 uh, <totstutters> tot, tot of zo volgend jaar. Sowieso gaan ze dat niet tijdens de 6 presenteren. Ik uh, denk niet. Niet voor het einde van het jaar? Denk het niet. Nou, we gaan het Het uh, Gaat snel, hè, het jaar. Klopt, we zitten alweer in oktober. De Sinterklaas spullen liggen al in de, in de schappen, <laughs> jongen. Dus uh, al twee weken. Dus uh, nee, ik uh, denk niet dat dat voor dit jaar nog kan. Ik denk dat uh, dit jaar het uh, uh, Nexus 7 het, uh, het, uh, het uh, hoe noem je dat, Holiday Season 5 moet worden. En heel misschien dus ook nog die uh, iPad Mini. Waar overigens de laatste weken, sinds de iPhone 5 presentatie, het opvallend stil over is. Ja. En um, we hebben gezien dat nu Apple zo massive is, hè, het grootste bedrijf ter wereld. Dat ze redelijk wat problemen hebben met de boel geheim te houden. En het feit dat er dus nu weinig uh, lekken zijn en de dingen die we zien zijn mock-ups. Gewoon gemaakt door een hobbyist uh, op de computer. Um, Wijst er misschien wel op dat uh, we daar ook nog op moeten gaan wachten. Of dat, dat Apple toch nog op het, hè, steken, het laatste moment heeft besloten van... Hmm, we, laten we het maar niet doen. Ja, ja we, we hebben er eigenlijk nooit echt van uit kunnen gaan, toch? Ja, weet ik niet. Ik denk dat uh, er genoeg was, zeg maar, uit, uh, signalen waren uit... Hoeken als de, de Jim Dawn rimpels, Groebers, New York Times, uh, uh, OS-verhoudingen. Uh, uh, dat, dat, dat het heel erg goed mogelijk was. Maar ik denk dat Apple ook een 13-inch iPad heeft, zeg maar. Hè? Dat ze die ergens hebben liggen in het, uh, in, aan die keukentafel hè? bij, bij, bij, mm -hmm. bij Johnny Ive. En dat ze een, een 8-inch versie hebben. En misschien wel een 5,5, lijkt me dat echt bezopen. Maar en ze hebben een televisie en ze hebben misschien wel een, uh, weet je veel, een iOS radio en een iOS elektrische fiets. Ik ja. bedoel, ze hebben van alles natuurlijk. Bedoel, er wordt een heleboel geprobeerd en niet alles blijft plakken. En juist de keuzes maken in je aanbod is iets waar Apple tot nu toe goed in bleek, leek te zijn. Oh, begint dat ook een klein beetje te rafelen aan de randjes met, het grotere, uh, met de grotere iPhone, hè? Ja. Dus, uh, dus is de, uh, en, en overigens, zoals dus ik aan het begin al zei, hè, die, die keuzes die in 2010 gemaakt zijn voor de iPad 1, die bijt ze nu ook. Dus uh, uh, ja, uh, we, we zullen zien. Ik weet alleen niet uh, uh, of ze echt de keuze gaan maken om het uit te brengen. Dat ze er eentje hebben en dat ze er eentje uit kunnen brengen, dat lijkt me evident. Ja, absoluut. En, uh, maar goed, we hebben deze maand, zoals jij zegt, uh, of deze maand, vorige maand, weinig nieuws gehoord, weinig nieuws vernomen. Um, ja, ik, wacht, ik verwacht nog steeds een uitnodiging. Ik hoop nog steeds op een uitnodiging die uh, deze volgende week verschijnt. Oh ik ja, bedoel... ja je, je verwacht dat je nu eindelijk uitgenodigd wordt? Nou, nee, niet ik. Maar wel dat in ieder geval de grotere media uitgenodigd worden. <laughs> ik begreep wat je bedoelt. Uh, ja, ja, ja goed. Uh, ik, bedoel, ik, ik zou het leuk vinden hoor. Ik bedoel, dan hebben wij weer wat om over, over te kletsen. Dus uh, ik vind het niet erg als, als het ding komt. Ik... Uh, ik verwacht het gewoon steeds minder. En uh, nogmaals, hè, wat we net gezegd hebben, of wat ik net gezegd heb, maar ook wat we een paar podcasts geleden over gehad hebben: de prijs van de iPod touch. Uh, nu weet ik dat er twee andere apparaten zijn, hè, dus het is mogelijk hoor, om in, in twee productcategorieën echt naast elkaar te prijzen. Uh, al vind ik ook dat je het op dezelfde manier net zo makkelijk kan uitleggen als signaal dat het heel lastig wordt om een. ...device van Apple... Hè, ...die de Apple ervaring biedt... ...want Apple kan geen crap gaan verkopen... Uh, ...want ze worden nu met een, met een Maps-app... ...al helemaal afgebrand... moet je je voorstellen... ...wat het zou zijn als, het, als ze een, een subpar... ...onder de maatapparaat gaan aanbieden... ...voor een budgetprijs... Mm -hmm. ...dan nog wordt het, wordt, wordt het alleen nog maar erger... ...en uh, bij Apple is het gewoon heel zwart-wit... ...als het over schrijven... ...en, en, en, en kletsen over Apple gaat... Kijk, ...want die Maps-app... Die is inderdaad lang niet zo goed als de Google Maps app. Maar die is ook niet kut, zeg maar, weet je wel. Want heel veel werkt ook gewoon wel prima. Ik heb hem van de week gebruikt om te navigeren tussen Sassenheim en Haarlem. Dat ging allemaal prima. de, de Hoe noem je dat? De, de uh, turn by turn, hè? De navigatie. Ja. Uh, ik heb nog niet echt dingen kunnen vinden die ik niet vind. Natuurlijk zijn er wat van die van die 3D-weergaves, wat sowieso een gimmick is, maar. De vector maps en zo weet je wel. Dat laadt snel en dat ziet er allemaal goed uit. En die data, want die app is op zich prima. Alleen die data is in sommige gevallen nog wat kut. Ik zag ergens inderdaad uh, dat je soms uh, links afslaan, op, af moet slaan op een brug. Nee, ja, dat is wel heel flauw. maar uh, ja, dat zag dat, ik gisteren. Hè. Nee, maar dat, dat heb je niet helemaal goed begrepen, denk ik. Want het gaat om het icoontje. En dat nee, is nee, nee, nee, nee, nee. Dat was gewoon letterlijk turn by turn en de, de, dat poste iemand van. Oké, okay, Apple zegt dat ik hier links moet afslaan, maar het is een brug en onder die brug loopt inderdaad een snelweg. Maar ik kan niet links afslaan op die brug om die snelweg op te gaan. Jongen, je, moet je die dingen goed lezen? Ik weet waar je het over hebt. Het gaat om het icoontje, dat durf ik je te wedden. Want ik, nou. dat, precies dat verhaal. Jongen, ik weet zeker dat je dat. Ik ga het nou terugzoeken. Hebt. Ga het maar eens <laughs> terugzoeken, want het gaat om het icoontje. En dat is ook wel beroerd, want als je het icoontje bekijkt, dan zie je dus inderdaad dat die uh, over een brug heen loopt... en dat je, na die, dat je midden op die brug naar links moet volgens het blauwe lijntje, terwijl dat dus helemaal niet kan. Die zou een paar meter, of in ieder geval tientallen meters, verderop moeten liggen, uh, okay. maar dat zou niet zo mooi zijn op het icoontje. Dus hebben ze die afweging gemaakt en daar de verkeerde keuze gemaakt wat mij betreft... Uh, maar overigens, we weten allemaal natuurlijk nog de, de nieuwsberichten dat mensen in het water zijn gereden omdat ze blind vertrouwden op hun TomTom of Google Maps navigatie. Weet je nog, bij ponten en weet je even dat mensen gewoon verzopen zijn omdat ze te veel vertrouwen. Uh, maar dat neemt niet weg hoor dat er echt genoeg problemen zijn met die, met die maps. Wat ik alleen wou zeggen, het is geen uh, op een schaal van 1 tot 10 is het geen nul. Mm -hmm. En als je de berichten leest lijkt het alsof je hem helemaal niet kan gebruiken. En dat is dus het zwart-wit verhaal wat ik bedoel. En dat zouden we dus ook zien, denk ik, bij een onder de, onder de maat iPad mini. Als die kut is, dan wordt dat op alle punten afgebrand. En uh, ik denk niet dat Apple op uh, zo'n risico wil nemen. Mm. Dus, dus zullen ze een goede ervaring moeten bieden. Dus kost dat wat. En dus... Uh, uh, uh, eh, eh, en sowieso, hè, Apple moet er wat op verdienen, want Apple die verkoopt geen dingen zeg maar, onder, onder echte subsidie. Of in ieder geval tot nu toe alleen de Apple TV is uh, op die manier in de markt. Dus dat is niet echt heel erg voor de hand liggend. En combineer die feiten, ja, dan wordt het toch erg lastig om dat voor een supercompetitieve prijs te bieden. En dat is dus het probleem waar we het eerder over hadden. Dus het wordt minimaal 2,99, denk ik dan, als je dat in schouw neemt. En dat is toch wel weer lastig tegen de uh, uh, 1.99, hè, de 1.99, van Nexus te concurreren. Ja, oké. Okay. We'll see. Want uh, e e even nog voor de overgrote duidelijkheid. Uh, de prijzen, die geruchten, die we altijd hebben, dat zijn geruchten uit Amerika. Hè? En dan moeten we dus nog BTW, die 21% is, en andere benden, belastingen en... Uh, bedragen die betaald worden omdat er gestolen materiaal op je iPad kan komen, qua muziek dus dan moet je daar voor ophoesten van tevoren en dat soort dingen, dat betekent dus gewoon tot nu toe elke keer dat de meijer duurder is in Nederland, hè? dus dat vergeet het niet dus ja, nee, als we maar dat is niet zo hoor tenminste, het is in verhouding duurder, maar als je het, als je het omrekent direct naar euro's eh, uiteindelijk komt er vaak op neer dat je het gewoon letterlijk over kan nemen, en dan zit dat, zit dat er allemaal wel in Snap je wat ik bedoel? Ja, dus als het bedoel... 299 dollar is, het ook 299 euro. Ja, maar dat 299 uh, dollar is, weet ik veel, 212 euro. 240 euro. 240 euro. S snap je wat ik bedoel? Uh -huh. Dus daar zit toch altijd die discrepantie in. Tuurlijk, tuurlijk. Ik kan alleen maar zeggen van de geruchten die we hebben over een, een, een Nexus van 99 toch, of een iPad Mini van 249. Dat betekent in het Nederlands nog steeds... 250, 270, 300 euro. Ja, ja. En dat is gewoon wat ik, wat ik duidelijk wou hebben. We praten altijd over bedragen zonder BTW. Als het gaat om Amerikaanse geruchten. Hè? En zonder andere uh, verplichte fees, zeg maar. Terwijl in Nederland uh, betalen met BTW en met verplichte fees. Dat was wat ik bedoelde. Ja. Alright. WebOS. Hebben we hebben het er heel lang niet meer over gehad. Dus dat we het ook maar kort ophouden dan. Uh, open WebOS is gelanceerd door HP. Uh, deze nee, vorige week. Um, ja, dat dus is dus eigenlijk een versie van WebOS. Die HP beschikbaar stelt voor de open source community. En eigenlijk zegt van. Doe ermee wat je ermee wil doen. Uh, alles werkt erin. zoals het nu zit. Uh, wij blijven redelijke ondersteuning bieden. Maar het is nou aan jullie en aan hardwarefabrikanten. Om... Het te integreren op producten. De open source community kan het porten naar, naar tablets, smartphones, computers. Alles wat ze maar willen. Hardwarefabrikanten mogen het gebruiken, naar mijn idee, gratis, weet ik niet precies. Of voor hun eigen producten. Dus dat is sinds vorige week beschikbaar en daar kan iedereen eigenlijk mee aan de slag. En zo is er al een video opgedoken van een Nexus smartphone die op WebOS 1.0 draait. Ja, en ik ben benieuwd of dat, of dat wel interessant gaat worden voor, uh, op, voor ons dan op het gebied van tablets. moet niet gebeuren. Nee? nee. Want, want mensen die een touchpad hebben, uh, hadden, hebben, uh, die dingen zijn toch redelijk best, veel, best wat verkocht uh, toen de uh, HP ze afschoot met uh, bodemprijzen. Uh, die waren redelijk tevreden over webOS en wat, wat ik ervan gezien ja, heb. Ja, maar als je systeem. nu kijkt, kijk eens naar Android Police of Androidcentral.com en check die forums. Ze draaien allemaal Android ondertussen zijn allemaal CM9 of wat dan ook. Omdat volgens er zelf ontwikkeling in zat. Volgens mij is zelfs Ries overgegaan naar Android. Dat zag ik gisteren ook al voorbij gaan. Nee, volgens mij nog niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, uh... goed. Uh, nee, ik zie het niet gebeuren. Hoor. Ik, ik denk dat we uh, Android, iOS, uh, uh, Windows 8, Amazon en misschien Tizen hebben die op het lijstje van contenders staan, deelnemers. Mm -hmm. Ik denk dat het uh, uh, in toenemende mate lastiger wordt om daar nog uh, andere dingetjes terug tussen te prijzen. En als het dus al ergens uh, prijzen, bedoel ik dan meer van mee te concurreren. Ik um, de, denk dat dan WebOS nog onder Tizen staat op het lijstje, qua verwachtingen wat mij betreft. En uh, de kans voor Tizen is op dit moment al helemaal niet zo groot. Dus ik zie dat uh, persoonlijk niet snel gebeuren, dat, uh, dat er fabrikanten zijn die zich hieraan willen branden. Nee, nee, fabrikanten zie ik, zie ik het ook niet snel doen. Maar ik zie wel dat daar een, een kans ligt voor de open source community. Want het, oh, is, het ja. is een vrij besturingssysteem. De, datgene wat ik gezien heb, werkt, er mooi is, leuke functies in werkt. Oh, zeker, in. zeker, zeker. Dus uh, een, een alternatief voor Android, zeg maar, dat denk ik dan. Want het is meer een besturingssysteem voor de wat Ja technisch Nee, oké, okay, daar heb je gelijk. Er, zullen, er zal een marktje zijn in de, in de open source community. Kijk ja. eens naar het succes van Linux, wou ik zeggen. En dan... Uh, kunnen we er denk ik over ophouden? <laughs> ja, dat dus zou ik weer ook zien. Nou goed, wie weet. Uh, misschien pakt een Nokia het op uh, voor tablets, wie weet. Um, Oké. Okay. Oh, nog even kort over Windows 8 tablets, want um, niet heel veel nieuws. Um, behalve vanmorgen heeft HP een uh, nieuwe tablet gepresenteerd. In de vorm van de Elite Pad 900. 10-1 stem met een uh, volgens mij standaard LCD display, 1280x800 pixels resolutie uh, Intel uh, uh, Atom uh, processor uh. er is niet heel veel boeiend geschikt voor de, voor de zakelijke gebruiker en dan en levert de HP een aantal smart jackets mee dat zijn cases die je om de tablet heen kunt doen en dan bescherming bieden, maar die bieden ook gelijk meer aansluitingsmogelijkheden en uitbreiding wat betreft je batterij of je opslaggeheugen extra porten qua HDMI en VGA er, komen, er komt een speciaal dock bij, speciale zakelijke programma's ondersteuning, noem maar op wat ik opvallend vond is 1280 800 pixels resolutie voor een Windows 8 tablet omdat Microsoft begin dit jaar heeft aangegeven van oké, okay, eigenlijk de minimale resolutie die wij nou, tussen aanleidingstekens eisen is 1366 bij 768 pixels, want dan kun je gebruik maken van alle interessante features die Windows 8 te bieden heeft. En dat is dan volgens mij twee Screen. apps naast elkaar, inderdaad. Uh, dat is een van de belangrijkere features en dat is dan dus niet mogelijk. Um, jawel, maar met deze resolutie is het toch mogelijk? Dat is 1280 bij 800, het is lager dan 1366, 768. Ik niet. Jawel. Oh, wacht, ja, het gaat natuurlijk niet om de lengte. Wacht, ik, ik, ik, ik keek naar het tweede getal. Oh ja, 13,8. Ja, dat is inderdaad geen splitscreen. Dat was al toen eerder mijn klacht over een ander tablet. Welke was dat toch ook alweer? Dat was die. Oh, die HP-sleet uh, voor een miljoen die kut was. Uh... Maar dat is dus wel opvallend. Maar de reden daarachter. Heb, heb je dit even dubbel gecheckt of niet? Of het ja, klopt, weet je zegt? het Oh, die is wat kut beroert, jongen. Maar de reden daarachter is dat HP maximale ondersteuning wil bieden. ...voor Windows XP en Windows 7 programma's... ...die weer geoptimaliseerd zijn voor 1280-720. Of uh, 1280-800. Snap je dat? nog? Ja, ik snap het een klein beetje nog. En ondertussen zit ik gewoon weer glazen mijn ogen een beetje over... ...en denk ik weer aan alle uh, tabelletjes en benden die we moeten gaan maken... ...om... <laughs> Om uh, uh, uh, duidelijkheid uh, te bieden van. doe uh, een padensprong qua schaken naar rechts. als je een tablet wil die aan die eisen voldoet. en ga schuin naar beneden, twee stappen. Als je, weet je, uh, te veel onduidelijkheid, te veel keuze, te veel variatie. blijkt een probleem te zijn. Uh, altijd al geweest, zeg maar. En uh, gecombineerd met die, wat je zegt, hè, die backwards compatibility. wat dan op een touchscreen zou moeten werken. Die, 10 inch is en die VGA-poort en weet ik veel die ondersteund moet worden. Oeh, zoveel risico's, zoveel um, hoorders die genomen moeten worden. Dat ik het alleen maar weer zie als extra dijk die opgeworpen wordt voor het succes voor, voor Windows 8. Ja, Wat ik een beetje het idee heb van, van zowel Microsoft uh, op het gebied van hardware, op het gebied van software als uh, al hardwarefabrikanten fabrikanten die ook maar een beetje in de zakelijke markt zitten. Iedereen is bang om te snel stappen te maken. Iedereen wil zoveel mogelijk compatibiliteit met 10 jaar terughouden. Dat je nog ja, de DOS omdat... kunt draaien. Het, het... Maar dat komt omdat Microsoft het tot nu toe zo heeft gedaan. Hè? Dus het is de verwachting. Net zoals dat Apple de lul is omdat ze onder de verwachting presteren... als het gaat om hun kaartenapplicatie. Heeft Microsoft dat probleem... Over backward compatibility met andere apparaten. Dat is wat ze over andere software-OS-versies hebben Ja, maar dat is vooral een bedrijf hebben gecreëerd. Tuurlijk, natuurlijk. Maar bedrijven zijn veel lastiger dan consumenten in dat opzicht. Want een consument kan één keer per jaar of één keer in de twee jaar investeren in een, nieuw, uh, een nieuwe hardware. En wellicht in combinatie met een nieuw ecosysteem. Of Nieuwe programma's, maar een bedrijf heeft natuurlijk het hele uh, netwerk voorzien van hetzelfde ecosysteem. Het hele netwerk voorzien van dezelfde hardware. Dus dat gaat allemaal nog drie keer zo langzaam. Die investeert ja, ja, volgens mij één keer in de zes, zeven jaar hoogstens uh, in, in, in nieuwe hardware. Maar als jij inderdaad, nou in één keer zou moeten overstappen van Windows 7 naar Windows 8. En je compatibiliteit uh, enigszins kwijtraakt. Ja. Sterker nog, het is veel waarschijnlijker dat er bedrijven die in de upgrade-cyclus van Windows XP naar 8 zouden moeten gaan. Hè? Ja, ja. Als je het hebt over die 7 jaar upgrade-cyclus. En overigens, dit uh, heb je 100% gewoon gelijk in. Hè? En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Uh, die Fata die, die, die, die, die Morgana als het gaat om de businessmarkt... We hebben dat al een paar keer als Fata Morgana omschreven. Hè? Van, mm -hmm. Zien we dat nou wel gebeuren op deze manier? En ja, ik heb jou vanochtend zien posten over die Elitepad. En ja, ik heb op dat filmpje gedrukt. En de eerste regel was weer... Ja, dit is uh, dit, dit, niet van jou, hè maar van dat filmpje van Laptop Magazine of wat dan ook. Mm -hmm. Voor de zakelijke markt. En jij hebt het net ook al twee keer genoemd. Die hele focus op de zakelijke markt, maar die zakelijke markt die zijn eigen problemen heeft met dit soort dingen. Hè? Want wat je zegt, hè, die netwerken die erop ingericht zijn, de exchange servers die erop ingericht zijn, wat overigens volgens mij zou moeten blijven werken. Maar vooral de bedrijfsspecifieke applicaties die ge uh, ge uh, ontwikkeld zijn. Don't fix what's not broken. Hè? Er zijn bedrijven die nog in DOS, wat je zelf zegt, werken. Heel veel... Uh, uh, voorraadsystemen en dat soort dingen werken nog echt op een hele beroerde ouderwetse manier. Mm. Maar dat kon omdat Microsoft tot nu toe altijd hoog in de eisen van hun eigen systeem heeft gezet: de backwards compatibility met andere uh, uh, versies van, van, van Windows. Zodat die bedrijven ook niet hoef uh, verplicht werden om te gaan upgraden. Nu, zodat. Uh, nu doen ze dat half-half, zeg maar, in Windows 8. Wat alleen maar dus nog voor nog meer onduidelijkheid uh, zorgt. Als er nou wat gezegd van... ...fuck die hele desktop-omgeving... ...en we gaan gewoon alleen maar naar dat Metro... Uh, ...of voormalig Metro UI... Uh, ...dan was het in ieder geval duidelijk wat er verwacht werd. Dus, oh, willen wij ons uh, besturingssysteem of uh, voorraadssysteem blijven draaien... ...op de nieuwe hardware van Microsoft... ...want we zullen toch in de toekomst ooit een keer moeten updaten... ...dan worden we nu wel verplicht binnen nu en een paar jaar... Die applicaties te gaan ontwikkelen. Nu er nog zo'n halve uh, backwards compatibility implementatie is. Als je de juiste hardware aanschaft. Wordt die verplichting dus weer weggenomen. En Schuit duurt het alleen wereld. nog maar langer. Voordat dat ooit eens een keertje opgelost wordt. En dat is alleen maar eentje in de hele reeks van problemen van Windows 8. Waar we het dus al over gehad hebben. Mm -hmm. Oké, okay, interesting. Ja goed, we weten het toch pas zodra het gelanceerd is. Maar uh, ik... Uh... Ik op die manier We weten een beetje... pas een jaar nadat het gelanceerd is. Precies, maar wat ik wil zeggen is dat uh, de, de, ik krijg er steeds minder min vertrouwen in. Nie, op zich niet, niet voel... dat ik geen interesse heb in Windows 8 of dat ik het niet graag zou willen hebben. Ik zou graag een service tablet in mijn handen willen hebben misschien wel willen kopen. Zee, zee meer. Maar uh, of het iets gaat worden, mm, ja. Als het afhankelijk is van de zakelijke markt zie ik het niet, niet, uh, niet snel in ieder geval gebeuren. Niet in de komende twee jaar. En uh, de consumenten maken het dus veel te ingewikkeld en waarschijnlijk ook te prijzig voor. Dus uh, we gaan het zien. Ja, want uh, 26 e of zo hè? deze maand, moet die handel weer op de markt komen? Ja, of ben ik nog echt... 25ste heeft Microsoft een evenement gepland en dan zal alles bekend worden. Tenminste de, het meeste en we weten personen. nog steeds geen prijzen. Nee, ik denk dat, ze echt, ik denk dat Microsoft het zo speelt. Ik, wij willen eerst weten wat de concurrentie tussen aanhalingstekers, wat de andere hardwarefabrikanten gaan vragen. En, dat wordt... ja, en dan weer komen we in het probleem van het managen van de verwachtingen, hè? Ja, want iedereen verwacht, nou bedoel je, goedkoper? Nee, er zijn, er zijn mensen die nu verwachten dat die service een 199-device wordt. En er zijn mensen die die andere geruchten hebben gelezen dat het een 799-device hm. wordt. En uh, dat zijn verwachtingen die lastig uh, te stroken zijn met de, de eventuele prijs. Ja, absoluut. Maar goed, waarschijnlijk zit, ligt het er tussenin en uh, zal het uh, 3,99 en 5,99 worden. <laughs> Wat op zich nog steeds, nog steeds geen slechte prijs is hoor. Als de Surface tablet met Windows uh, RT uh, 399 euro gaat kosten, is dat een, een, een mooie concurrent. En wellicht enige tablet, uh, samen met wellicht een Acer modelletje ofzo, die de concurrentie aan zou kunnen gaan met een paar Android tablets of wellicht een iPad voor bepaalde gebruikers. Uh, maar goed, dat weten we dus pas eind oktober. En uh, ik geloof niet dat Microsoft veel, veel verder van tevoren uh, met prijzen naar buiten zal komen. Del verwacht er in ieder geval niet veel van. Die heeft uh, vorige week aangegeven van Dat uh, is allemaal leuk en aardig. Maar uh, daar gaan er niet veel van verkocht worden. Uh, wat de prijs ook uh, gaat zijn. Uh, wij, in de zin van de hardware partners, gaan het grotere deel van de markt uh, veroveren tussen aanstekens. Dus uh, die verwachten daar in ieder geval niet veel van. Dus Windows 8, ja goed, spannende maand wat dat betreft. Uh, ja, ik, uh, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Zeker de BT. Um, Oké, okay, nou, we hebben de BTW nu een paar keer ge genoemd, dus uh, dat lijkt me duidelijk. Vanaf vandaag betalen we 2% extra BTW, dat, uh... Uh, wat betekent dat, dat je 1,7% meer betaalt voor het product op de totaalsticker, zoals je het nu kent. Uh, ander interessant nieuws is Cool Blue, 4 uur bestelling of leveringstijd, same day delivery. Ja. Uh, een paar weken geleden was het met Amazon zo dat er daar gerucht over gingen. Uh, en we zien het nu bij Coolblue dat ze dat programma proberen te aan, aan te bieden. 20 euro, eh, of wat is het? 17 euro of zo zag ik volgens mij. 18 euro, betaal? ja. Uh, 18 euro dat je moet betalen om uh, dat voor de bakker te krijgen. Dat is misschien uh, nog net even iets te duur. Want uh, ja, het is toch best wel veel geld. Uh, maar aan de andere kant moet je wel daarvan aftrekken de prijs wat het kost... om zelf naar de mediamarkt te rijden en de parkeerkosten te betalen. Dus wie weet is het maar een tientje markup, om het zo te zeggen. Een tientje extra. En uh, ik denk dat het gewoon uh, voor de echte uh, ongeduldige mensen zijn... of mensen die echt afhankelijk zijn van hun tablet en met me laat lazeren of wat dan ook... Waarvoor dit echt belangrijk is. Maar super interessant om in de gaten te houden de komende tijd. Overigens niet alleen Coolblue hoor. Uh, uh, Bol.com gaat hetzelfde doen, lees ik net. En uh, uh, BobShop.nl heeft uh, sinds dit weekend dezelfde dienst. Dus het wordt steeds, oh, meer, steeds meer uh, gelanceerd in Nederland. Pretty cool! Ja. Pretty cool. Alleen is het wel voor de heleboel apparaten is het natuurlijk gewoon te duur. Want als ik een microfoontje van 30 euro wil. dan ga ik het natuurlijk geen 20 euro. Nee. Uh, maar goed, het ligt er maar net aan, het zijn er heel veel mensen die echt dat ding dezelfde dag nog moeten hebben. Nou dat zeg ik, de echt ongeduldige geluiden, de mensen die ook in de rij gaan staan voor een iPhone 5 of een Nexus 7 of de mensen die echt afhankelijk zijn van dat ding. Ik luister, als ik mijn iPad vandaag laat vallen, dan haal ik gewoon vandaag nog een nieuwe. <laughs> Want uh, ik, mijn iPad is mijn laptop ook in heel veel situaties Een dag en, uh, zonder ja. iPad is een dag niet geleefd Nee, ja, goed, zou je wel even zonder kunnen Je kan ook met de iPhone wat dingetjes oplossen Maar ik wil niet zeggen dat uh, ik zonder zo'n apparaat wil nee, precies. <laughs> Dus uh, overigens zou ik in plaats van 20 euro betalen aan Coolblue Zou ik gewoon naar een reseller fietsen Maar precies. dat is dan weer een ander verhaal Dat zou ik ook doen uh, dan nog eventjes voordat we het afsluiten met de promotie van de weggeefacties wil ik toch even uh, eventjes uh, even een, een appje aanraden aan je. Oh, en ik weet dat, dat het tablet Tablets Magazine is hoor, dus het, het is niet een tablet App. Maar dude, zombies, run! Dat is <laughs> ik run. zag een tweet volgens mij van jou voorbij komen, ja. Pretty cool is dat, jongen. Dat is dus, dat, dat is dus voor, je, voor je iPhone of voor je... Het is overigens ook voor je Android-phone hoor. En ik denk dat de meeste luisteraars toch ook een van die twee dingen wel in bezit hebben. En dat is een app, dat is een audiospel, zeg maar. Geen graphics. Er zijn wel wat graphics, daar kom ik nog eventjes op. Maar het hele idee is dat je oordopje in doet. Ik doe altijd één kant voor de veiligheid in en... Uh, je dat ding aan je arm of in je broekzak stopt en je gaat een stukje hard lopen. Uh -huh. En na een paar seconden zeggen ze van... hé, hey, uh, je bent uh, gecrashed met je helikopter en dit en dat. En dan word je opgeroepen via de radio. En wat blijkt nou? Je bent uh, gecrashed in een zombiegebied. <lacht> en jij bent renner nummer vijf. En renner nummer vijf die heeft een taak te voldoen. Namelijk uh, resources vinden voor basecamp. Ja. Uh -huh. uh, en dat betekent dat uh, als je aan het hardlopen bent, dat je op een gegeven moment hoort van... hé, hey, je hebt een paar batterijen gevonden en een flesje water en een medic kit en weet ik veel allemaal. Maar uh, je wordt ook elke keer opgeroepen op de radio van... hé, hey, uh, godverdomme, we zien uh, zombies achter je uh, lopen en je wordt uh, ingesloten. Je moet even een sprintje trekken nu. <lacht> en zo krijg je dus een intervaltraining en... Uh, Holy balls, jongen, wat tof! Dat werkt, ja. He helemaal geniaal. Je krijgt ook te horen van, uh, uh, als je een kilometer hebt afgelegd, van hoe lang je erover hebt gedaan. Dus dan hoor je van, uh, uh, one kilometer, uh, vijf minuten of zoiets. weet je wel. Mm -hmm. En dan, uh, als je doorloopt, dan hoor je, oh, je uh, tweede kilo kilometer heb je zes minuten over gedaan. Je, je, je snelheid is naar beneden gegaan, zeg maar. En, maar dat wordt dus gecombineerd met dat spel. Maar dat, is dat via zijn vier GPS of zo? Uh, ja, je, hebt twee ver, je, je kan twee uh, dingen aan, aanzetten, zeg maar. Je hebt overigens geen internet nodig tijdens gebruik, okay. maar uh, je kan of op de accelerometer, mm -hmm. maar die werkt uh, niet zo secuur als de gps. En als je accelerometer doet, dan krijg je alleen het verhaal met de uh, situatie van, goh, je wordt achterna gezeten, je moet even wat sneller gaan lopen, maar dan pakken ze je volgens mij niet. En je hebt ook zombie mobs. Dat zijn dus hele groepen zombies die op het hoekje staan te wachten, zeg maar. Wat je echt gewoon direct moet gaan sprinten, anders pakken ze je. Uh, dat werkt alleen als je de GPS-versie aan hebt staan. Maar dat, als maar je dat je is dus een. Wat zeg je? Dat gebeurt er als ze je pakken. Nou, de eerste keer zeggen ze, oh, de zombie heeft je gepakt en uh, je kan er nog ontsnappen, zeg maar. Maar uh, verderop in het spel, zeg maar, uh, moet je de missie opnieuw beginnen. Oh, nice. En aangezien uh, het workouts zijn van vijf of tien kilometer, weet je wel, dan uh, op een gegeven moment uh, kan het in de papieren lopen, zeg maar, qua zweet. Oh, ik zie dus, hier uh, wel toepassingen voor Virtual Reality, van. Dat is een bril die op je ja, ja, ik ben er heel erg fan van dat het. Er waren al heel veel spelletjes dat je naar je schermpje kon kijken en dat je een, een icoontje achter je op de kaart zag, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dit werkt op deze manier niet, want die heeft geen landkaart of wat dan ook. Wat je tijdens het gebruik in, in, in zich moet houden. Ik had hem gewoon in mijn contact zitten en dan heb je een oordopje in. En dan. Het is dus gewoon echt een audio-spel, zeg maar. Ja. Nu is het wel zo dat als je thuis komt, dat die app ook. Eh, eh, wat informatie weergeeft, dus qua beeld. En er is een plaatje van je basecamp en je kan de dingen die je op hebt gehaald, uh, dus de, de, de resources die je hebt gevonden, kan je dan toewijzen aan verschillende locaties op je basecamp, zodat... ...je meer mensen in leven kan houden. Uh -huh. Dus ik begon volgens mij drie dagen, of wat is het twee dagen geleden... ...met 60 mensen in mijn basecamp en ik heb er nu 86. ...omdat ik water heb gevonden en dat soort dingen, weet je wel. Uh -huh. Overigens, als je gepakt wordt door een zombie... ...dan stellen ze ook een deel van je, van, van je resources die je hebt gevonden op dat moment. Okay. Dus dat is ook uh, een nadeel. Maar dat is dus, zeg maar, de incentive die je krijgt als je thuis bent... ...mag je eventjes een paar minuten... Uh, ...spelen met een soort farm veel achtige situatie... ...door je resources toe te wijzen... ...en je basecamp te zien groeien. <laughs> maar uh, ik ben echt heel erg positief. Het is wel 5 euro, die app of zo. 6 euro, weet ik veel. Maar het is niet gratis. Maar um, ik uh, ben gewoon uh, echt enorm verbaasd... ...dat ik uh, dacht van... ...hé, hey, ik heb wel zin in vanavond... Uh, ...kan ik uh, missie nummer 3 gaan spelen, weet je wel. Ik heb de eerste twee missies nu gedaan. En uh, ik denk... ...oh je verrekker, ik wil weten wat er gebeurt. En, Luister, ik ben lastig te motiveren voor een <laughs> stukje hardlopen. <laughs> dus ik denk dat het een hele leuke, uh, leuke tip is, denk ik. Uh, wat okay. het, uh, Zombie wat, uh, run, is. heet het? Zombies, uh, zombies run uitroepen tegen. En uh, ja, ik denk, dat het, uh, <laughs> ik denk dat, het, dat het wel erg leuk is uh, om, uh, om dat een keer te checken. Uh, het werkte ja, op kan. iPhone en uh, Android. Ik ga het proberen. Yeah? Ja? Natuurlijk, ik, uh, ik, uh, ik kom niet eens buiten de deur, dus dat zal alles een keer moeten. Ja, ja, maar misschien vind je dat ook leuk en dat is dan wel gra grappig. Overigens, uh, als je missie is afgelopen, dan uh, gaat de Zombie radio aan. Mm -hmm. En die maakt dan gebruik van jouw muziek op je, op je iPhone uh, om uh, random nummers te, te, te spelen. Maar tussendoor heb je dan echt van die super grappige uh, banter, zeg maar, tussen de twee mensen die de radio vanuit Basecamp uh, regelen. Dus het is een soort uh, geen stijl, meets 3FM in het Engels uh, van zombie radio. Mm. En uh, uh, uh, ja uh, uh, sponsoring en dat soort dingen En uh, pretty cool, cool. Oké, okay, nice, cool Oh jezus, we zijn uh, uh, heel lang aan het opnemen Dus laten we echt uh, <laughs> een veel interessantere aflevering overigens dan ik had verwacht Ja maar uh, we kunnen daar nog een schepje bovenop doen. Uh, door jou de kans te geven om eventjes over de weggeefacties uh, van het moment te praten. Ja, hebben... Volgens mij is het maar één, toch? Ja, we hebben er uh, net eentje afgerond. Hè. Het Vogels uh, Wallpack uh, systeem voor de iPad. Die hebben we uh, verloot. En die is gewonnen door Uit Mijn Hoofd, weet ik niet meer. Um, die is in ieder geval gewonnen, drie maanden. En die was er heel blij mee. En nu hebben we. Voor mij iemand die Ronnie heet. Ja, dat zou kunnen. Maar niet, uh, niet, niet mijn Ronnie, jongens. Dat is zeggen waar ik de podcast mee maak. Een andere Ronnie. Ja. ja, ja. Uh, en we hebben uh, nu een actie lopen voor, een, uh, voor twee accessoires van de Nexus 7. Dat is een Dodo case en een Mofi Android sleeve. Um, twee cases slash sleeves um, die je kunt winnen. Dus check de homepage even. Dan zie je ergens in het rijtje die actie wel staan. Even volgen op Twitter en Facebook en je maakt kans. Zo simpel is het. En um, deze week of begin volgende week uh, komen we met een weggeefactie. Uh, voor de, de, de accessoire die jij voor de Galaxy Note 10.1 gereviewd hebt, dat is de Gecko Cover. Wat was het toch? Gecko Cover gewoon, hè? Ja, weet ik veel. Sorry, dat ding. Gecko Cover voor de Galaxy Note 10.1. Ja. Dus die ja. geven we ook binnenkort weg. Dus uh, leuke weggeefacties allemaal. En uh, ik verwacht nog meer binnenkort. Dus uh, leuk, leuk, houd het in de gaten. Uit. Right. Dat was hem. Tot volgende week. Tot volgende week.